De omweg is de kortste weg. Daar heeft uh, Anton Vos een keer een over geschreven. Vandaar dat ik dus zo het uh, podium opgekomen ben. Er um, is dus over het boek van Maarten Wisse heel veel goeds te zeggen. als ik daar één keer aan ga beginnen, dan sta ik hier over een half uur nog. Dus ik uh, duik er maar meteen in. Een van de mooie dingen die meteen opvallen is de insteek bij een lied als typering van elk van de vier vormen van geloof. Dat is een goede greep, want daarmee zit je meteen een laag dieper dan de rationele laag van opvattingen, dogma's en argumenten. Toch komt bij die keus voor een lied ook mijn eerste vraag naar boven. Ik sta hier als representant van traditioneel christendom, tenminste zo ben ik hier uh, voor uitgenodigd. Maar dat valt in werkelijkheid reuze mee. <lacht> maar goed, als we daar dan toch even in het hoofd gaan staan. <lacht> um, traditioneel christendom, als we dat in de Nederlandse context zien, dan ben ik geneigd om dat toch ook heel sterk op te vatten als klassiek gereformeerd. En dan is het eerste wat voor deze kerken en christenen kenmerkend is, zij zingen psalm. Maarten kiest voor het gezang, God enkel licht. En daarmee geeft Maarten aan zijn beschrijving van het traditionele christendom meteen een pietistische versmalling. En mijn waarneming is dat die pietistische versmalling er dan in de rest van het boek ook niet zo goed meer uit wil. Reformeren zingen psalmen. En dat zegt veel over hun spiritualiteit. De psalmen zetten hoog in. Ze zingen de lof van Israëls God en daar willen ze alle volken op aarde in meenemen. Met de psalmen ga je door de diepte. Aanvechting, twijfel, vijandschap, kracht en wanhoop. In de psalmen leer je heel concreet de weg van het leven te gaan. Als rechtvaardige te midden van goddelozen. En die goddelozen. Zit even goed in je eigen hart. En dus bid en zing je tegen jezelf in. Psalmen geven je een brede blik voor al Gods wonder. Zijn grote daden in de bevrijding van Israël uit Egypte. Zijn aanhoudende zorg voor al zijn schepselen van groot tot klein. Hij hoort de roep der jonge raven. Je ziet de verrassende omkering van verhoudingen. Als blijkt dat je voor God niet groot en machtig hoeft te zijn. Maar dat zijn oog is op de nederigen van hart. Je ontdekt het speelse gemak waarmee God het grote zeemonster Leviathan naar zijn hand zet. Dat zit allemaal in de psalm. Een christendom dat psalmen zingt, staat met het hele leven voor God. En het ziet God bezig in het hele leven. Een goede collega van mij zag in dat hele leven het kenmerkende van gereformeerd geloof. En hij zette dat in een aantal richtingen zo neer. Gereformeerden geloven in de hele God. God, de drie enigen. En zij richten zich op de hele wereld, omdat zij die wereld zien als de wereld van God. Bij geformeerd geloven gaat het om de hele mens, niet slechts om één provincie van het mens zijn, of dat nu de ratio is, of de emotie, of het praktische handelen. Geformeerden wilden zich houden aan heel de schrift, inclusief het Oude Testament. En ze maken in hermeneutiek en Bijbelse theologie veel werk van de verbanden in dat geheel van de Bijbel. En gereformeerden hebben een oog voor het geheel van de kerk. Ook al gaan gereformeerden dan in tien keer gereformeerd uiteen, er blijft toch altijd iets, een ecumenische hang naar het katholiek. Dus dat is gereformeerd. De hele God, de hele wereld, de hele mens, de hele schrift en de hele kerk. Nou valt traditioneel christendom uit de beschrijving van Maartenwissen Maarten natuurlijk niet 100% samen met gereformeerd. En niet alles wat gereformeerd heet, heeft op diezelfde manier de diepte en breedte van geloven te pakken. Toch geloof ik dat het ergens zo in de gereformeerde genen zit om groter en wijder en dieper en hoger te willen tasten, dat het in allerlei varianten aanwezig blijft op het erf van het Nederlands protestantisme, ook als het zich niet meer gereformeerd noemt. Iëtistische versmalling, dat was mijn eerste kanttekening bij dit mooie boekje. Vervolgens weet Maarten Wissen met deze versmalling toch wel iets heel moois te doen. Vragen rond zonde, schuld, genade en vergeving zijn geen achterhaalde vragen. Ze raken aan de diepte van de menselijke, menselijke existentie. En wanneer deze vragen genegeerd worden, leidt dit of tot ontstellende oppervlakkigheid, het chaka geloof noemt Maarten dat ergens, of tot een beklemmend moralisme. Dan moet je het allemaal zelf gaan doen. In het tweede deel van zijn boekje geeft Maarten Wisse een nadere analyse van dit cluster vragen aan de hand van deze stelling. Het christendom gaat over het goede, over wat het is en hoe het bereikt kan worden. Nou, dat was precies het punt waar Maarten zo net ook zelf een toelichting op gegeven heeft. En ik ben blij dat ik juist op dit kernhoofdstuk van hem uh, inga. Verrassend is het onderscheid dat hij maakt tussen minimaal goed en surplus goed. Veel van ons denken en handelen draait om negatief goed. Het minimale dat je aan elkaar verschuldigd bent. Maar het gaat juist om wat er over uitgaat: het surplusgoed. Je hoeft het niet te doen, maar je geeft het als een vrij geschenk. Juist dat surplusgoed is wat het menselijk leven mooi maakt en menselijk. En het is ook dat surplusgoed waar God op uit is. Als we nadenken over het goede, stuiten we onvermijdelijk ook op het kwaad. Christelijk geloof helpt je ontdekken. Hoezeer dat kwaad in onszelf zit. Allerlei vormen van kwaad die wij elkaar aandoen, zitten aan elkaar vast en roepen elkaar op. Vanuit deze fundamentele noties van goed en kwaad geeft Maarten Wissen zijn eigen doordenking van de leer van de verzoening. Verzoening. Hoe kan het weer goed komen met ons als het zo radicaal fout zit? Ik dat Maarten daar weer mooie dingen in bereikt, onder andere het begrip gerechtigheid. Dat hij erin slaagt om de, laten we zeggen, passieve gerechtigheid, die we van God krijgen door Jezus, om die te verbinden aan de actieve gerechtigheid. Hoe komt ons leven eruit te zien? Ik ken maar weinig geslaagde voorbeelden van die verbinding. En ik denk dat Maarten daar een heel eind in komt. Maar wat mij opvalt, is dat zijn betoog wat om de hete brei heen draait van wat altijd genoemd wordt de forensische verzoening. Wat Maarten wisse bepleit, is een vorm van effectieve verzoening. Ik kan het lezen op bladzijde 133. Willen wij met God en onszelf durven, durven en kunnen leven, dan moet er een daad gesteld worden. Er moet iemand gestraft zijn. En nu, in Christus, is die daad gesteld. Laat ik laat hier een paar kanttekeningen bij. Het lijkt me niet helemaal juist om de interpretatie van Jezus' offer als het betalen van een rekening tot het standaardbeeld te verklaren. Financiële metafoor voor verzoening is maar één aspect en de achterliggende voorstelling van umstimmung, waarbij God eerst boos op ons is en pas door Jezus weer goed op ons wordt. Die umstimmung is wat mij betreft een karikatuur van wat geformeerde theologie in het spoor van Anselmus bedoelt met verzoening door voldoening. Vanuit mijn eigen achtergrond en traditie breng ik graag twee extra noties in. De notie van het verbond en de notie van de oorspronkelijke goedheid. Verbond wil zeggen, God verbindt zich aan mensen. Je kunt zo'n begrip altijd actief maken. Verbond, God verbindt zich aan mensen. Hij wil er helemaal voor ons zijn en hij vraagt dat wij er nu ook helemaal voor hem zijn. Anders gezegd, liefde van beide kanten, dat is verbond. Als dit de diepte is van de verhouding tussen God en mensen, dan is de diepte van wat er misgaat bij de zonde, dat deze liefde geschonden wordt. Wij zijn er niet meer voor God en wij hoeven hem niet meer. Wij kiezen voor onszelf, we wij wijzen de liefde van God af en wij weigeren onze liefde aan hem te geven. Zonde is het verbreken van de heilzame relatie met God. Hoe kan dat weer goed komen? God houdt vast aan hoe hij de mens in oorspronkelijke goedheid heeft geschapen. Oorspronkelijke goedheid, dat de mens er echt helemaal voor hem zou zijn. En God houdt eraan vast dat alsnog die complete liefde van mensen aan hem gegeven wordt. Dat is wat Jezus doet voor ons en in onze plaats. Hij vult het tekort aan liefde van onze kant aan. Dat is het minimale goed zou je kunnen zeggen. En Jezus geeft alsnog het stuk puurgoed waar God recht op heeft. Maar mijn mening hoeven we dus niet te kiezen in de verzoeningsleer. We hoeven niet te kiezen tussen minimaal en maximaal goed. Of tussen forensische en effectieve verzoening. Het zit er allebei in. En dat is belangrijk. Niet alleen voor ons rechtvaardigheidsgevoel. Maar het is belangrijk vooral vanwege wie God is en wie wij voor Hem zijn. Mijn derde opmerking gaat over de leer van Gods Drie-eenheid. Trinitarisch dogma is een kernstuk van het christelijk geloof. En ik ben benieuwd hoe dat dan functioneert in het boekje van Martinus. Het beeld is wat diffuus. Op bladzijde 124-125 komt voor het eerst God als die drie-eenheid uitgebreid naar voren. We zitten dan weer in het kader van de vraagstelling waar ik het net al over had: hoe kan het weer goed komen met ons als het zo radicaal fout zit? Als je het uit jezelf niet voor elkaar krijgt om het goede te doen, het surplusgoed, wie krijg je dan zover? Dan geef ik even een citaat: als je zo deze opzomming langsgaat. ...kun je weinig anders zeggen dan... ...nou, zo iemand moet wel een God zijn. Dat is ook zo. Die God, daar gaat het over in de doop. Vader, zoon en heilige geest. Als je je laat dopen en christen wordt... lever je je aan die God uit. Dat was het citaat. Als Maarten Wisse dit geloofsgegeven ...verder uit gaat werken... ...gebruik je daar verschillende beelden en begrippen bij. God is de mental coach... Die ernstig met je praat over wat je misdoet. en die je aanspoort om het vol te houden in het doen van het goede. God is een rots bij wie je veilig bent. God is het vuur dat je in vlam zet. Dan komt er ook een beeld dat eigenlijk overgaat in een begrip. God staat ook voor een perspectief: het totaalperspectief. Wij leven als mensen met een perspectief op onszelf. Maar dat is een gebroken en gefragmenteerd beeld. Voor onszelf ontbreekt het overzicht. Een van de interpretaties van wat klassiek-theologisch de rechtvaardiging van de goddeloze heet, is dat God heel die diffuse boel van schuld en schaamte van ons overneemt. God ziet ons niet meer zoals we zelf zijn, maar zoals we in Christus zijn. En in dit gebeuren, deze perspectiefwissel, is het God drie enig voor wiens aangezicht te komen te staan. Zover even een snelle weergave. Van die passage uit het boekje. Wat ik goed vind aan deze uitwerking van Gods drie-enig bestaan, is dat het niet een steriel leerstuk is, maar dat het rechtstreeks verbonden wordt en aan ons menselijke bestaan en aan het centrale heilsgebeuren. waarin wij door de dood deel krijgen aan het sterven en opstaan van Jezus. Wat ik er diffuus aan vind, is dat mij niet duidelijk wordt of het nou alleen gaat om een perspectiefwissel. Of dat Gods ingrijpen in ons leven nog iets meer reëels is. Ook een eindje verderop in het boek, op bladzijde 134, 135, kom ik daar niet uit. Daar legt Maarten het wel sterker uiteen in de momenten van de vader, die de strenge rechter is, de zoon, die de losprijs wordt voor onze bevrijding, en de geest, die ons tot nieuwe mensen maakt. De vraag blijft hangen, hoe zit dat nou in God zelf? Uiteindelijk is deze differentiatie vooral iets voor ons. God spreekt als het ware onze taal, zegt Maarten. Want in God zelf kan er geen sprake van zijn dat de vader iets van de zoon eist en op hem toont en de zoon daaraan compensatie verleent. Een laatste opmerking maak ik over de methodische kant van Zo Zou Je Kunnen Geloven. Het gaat over de combinatie van twee aspecten. Aan de ene kant is de keus voor de liturgie van de paaswaken als kader om de betekenis van het christelijk geloof te ontdekken. Het lijkt me opnieuw een gouden greep tweede aspect is de manier waarop deze betekenis in de laatste hoofdstukken van het boekje wordt uitgelegd. Ik heb de indruk dat daar een wat ingewikkelde wisselwerking ontstaat tussen aan de ene kant de voorgegeven noties uit de traditie en de liturgie en aan de andere kant de problematieken en de redeneringen van hedendaagse christenen en nog niet christenen. Maar de wissel doet zijn uiterste best om te bemiddelen tussen geloof en twijfel, als ik het even zo mag zeggen. De vraag die overblijft, wat geloof ik nu eigenlijk en waarom geloof ik het? Maarten is zeer creatief en intelligent in zijn uitleg en verdediging van waar christelijk geloof voor staat. Maar zal deze intelligente uitleg het nu uiteindelijk gaan doen? Zullen deze mooie redeneringen uiteindelijk in een geloofsgesprek mensen over de streep kunnen trekken? De illustratie daarvan geef ik even weer aan de hand van de leer van de verzoening door Christus. Dan kom je die twee kanten heel dicht bij elkaar tegen. Wat ze de 129, 130 lees ik een stukje uit voor. Waarom moest Jezus sterven? Wat moet je daar precies mee? Ik zal direct toegeven dat ik dat zelf ook een moeilijke vraag vind: de vraag wat de dood van Jezus nu precies tot onze verlossing bijdraagt. Desalniettemin denk ik dat de gedachte van Jezus lijden als een plaatsvervangend offer diep in de traditie van het christendom verworteld zit, tot op zo'n grote diepte dat je die er niet uit kunt verwijderen, op straffen van de innerlijke samenhang in het christelijk geloof te niet te doen. Ik geloof zelf ook zo. Zelfs als ik het soms theologisch niet goed kan verwoorden, of rationeel niet recht kan breien, dan nog zit het op de bodem van mijn hart, Jezus Christus stierf voor mijn schuld, en daarom kan ik leven. is ook een citaat uit het boek. Zo opvallend hoe open en hoe kwetsbaar Maarten hier over zijn eigen vragen en hoe zijn eigen geloof schrijft. En ook goed dat hij het zo uit elkaar wil leggen. Argumenten die hij vervolgens geeft voor een zinvolle interpretatie van de kruisdood van Jezus verdienen alle overweging. Maar het wordt op die manier wel een fijne theologische constructie die appelleert aan onze noties van schuld en compensatie en herstel. En ik vraag mij af of die theologische rationele constructie het gewicht van de verzoeningsleer kan dragen. En of mijn aanvaarding van het evangelie van de vreemde vrijspraak afhangt van de inzichtelijkheid die ik nu met mijn argumenten aan kan verschaffen. kracht van de poging die Maarten in dit boekje onderneemt is tegelijk de kwetsbaarheid ervan. Hij stelt de vraag naar de betekenis van het geloof. En de betekenis van het geloof komt in hoge mate te liggen bij het gelovende subject als de betekenis draagt. In wat wij ervan kunnen ervaren en begrijpen en praktiseren. Of het gelovende subject draagkrachtig genoeg is voor die rol. Dat is uiteindelijk ook een vraag naar het kerkbegrip van Maarten Wiss. Maar die vraag laat ik graag voor de volgende sprekers over.